Eén gast. Slechts één gast, maar slechts. Zo is het bij Buitenhof, als ze een belangrijke gast hebben. Bijvoorbeeld Herman van Rompuy. <lacht> uh, zo is het uh, bij Godse Kringen, als wij een belangrijke gast hebben. Burgemeester Machtels-Rijsdorp. Dan is één gast genoeg. We gaan dus een heel uur met u over van alles en nog wat praten. Over de gemeente. Over uh, uw zes jaren die voorbij zijn. Zes jaren die gaan komen. Uh, allerlei kwesties. Nou... Um, zes jaren, vijf jaren denk ik, tot de zeventig. Wat, vijf, tot vijf de zes? Tot zeventig. Hè? Nou, daar vragen we dadelijk dan ook maar naar, <laughs> uh, hoe dat allemaal precies zit. Um, goed, maar zoals altijd, daar wijken we niet van af. Altijd eerst het rondje, wat was er in het nieuws? Ehm. Um, Bernard, zou jij willen beginnen? Ja, ja, ik begin met een, met een, een leuke foto, die stond uh, afgelopen zaterdag, of was het vanmorgen in de krant, van een vol terras op de Hovel. Met heel veel dagjes mensen, ik denk dat, dat is een goed teken. En volgende week, zaterdag, dan uh, wordt de zomertijd weer ingevoerd. Dus we gaan eigenlijk een heerlijke tijd tegemoet. Met uh, zonnig weer, terras weer en uh, hopelijk ook een, een leuk centrum in Goorlen. Dan las ik even, dat vond ik toch wel de moeite waard om even te melden, van onze buurgemeente Jan Naikus uit week. 93 jaar, hij is toch uh, zeg maar ereburger van de gemeente Week geworden. Dus vanaf deze plek toch in ieder geval een proficiat naar, naar Jan Naikus. Waarom zeg je de hele tijd toch... Zei ik toch? Ja. Dan moet ik dat, moet ik dat eens afleren. Nee, nee <laughs> toch ereburger geworden? Ja, nou ja, hij is, hij is het nog niet. Hij was het nog niet. Dus ik vind, oh, het, je bedoelt het, hij is het, 93 werd, jaar Ja, hij is wordt 93 jaar en het werd tijd dat hij ereburger ah, werd. Ja, werd hoor, ja, ja, ja, goed. mama zo'n staat van dienst. Ik ah. vind het grandioos. Maar het houdt staat. En zo, zoals de man nog <laughs> spreekt en zo in het openbare. Ik vind het kostelijk hoor. Dat, ik, vind een, een, een, ik vind een geweldenaar. naar. Dan de toonstelling in, in het gemeentehuis in de hal van uh, Teun van der Zalm. Dus een uh, expositie over videokunst. En die is tot, uh, tot 12 april. Hè? Dat klopt. En uh, loopt, trekt dat bezoekers? Het is toch een heel ander soort tentoonstelling dan we eigenlijk gewend zijn... Uh. Ja, dat klopt. Uh, het is inderdaad een ander soort tentoonstelling. Maar de Commissie Kunst en Cultuur heeft daar ook uh, nadrukkelijk uh, naar uh, gestreefd. Mm -hmm. Want die uh, wil eigenlijk, en ik vind dat een heel mooi punt, ook uh, wat meer podium voor jonge mensen bieden. Ja. Ook andere vormen van uh, kunst uh, de ruimte geven. Dus eigenlijk ook een soort platform uh, voor zijn. En dat is uh, deze uh, 3D animatie uh, kunst geworden. Dus een soort video film ja. achtig optreden. En ik denk dat daar zeker belangstelling voor is. Ja. En het zal misschien ook een andere doelgroep trekken... dan uh, uh, bij de andere tentoonstellingen. Maar in ieder geval was er vrijdagavond ook uh, zeer grote belangstelling... Oh, en ook oprechte belangstelling voor het nieuws wat er was. En dat was er zeker. Ja, okay. ja. Oh, nou, het was hartstikke... er overigens niet alleen de 3D-animatie... Want wat wel heel erg leuk was, was eigenlijk wat meer een crossover naar andere kunstvormen. Dat uh, Jan Hermans, overigens ook lid van de Commissie Kunst en Cultuur, uh, de muziek, de filmmuziek had gearrangeerd. En met een quintet optrad, waarvan ik moet zeggen dat het heel mooi klonk. En wat ik ook erg goed vond, was dat ze ook precies begonnen en eindigden, uh, net zolang als de film was. En dat oh. is niet zo gemakkelijk. En, ik moet eerlijk zeggen, het was bij elkaar een fantastische manifestatie. Oh, nou, hartstikke mooi. Ja, dus dan hoop ik dat er heel veel mensen zijn. dus, dus uh, komen kijken. En dat kan dus tot, uh, tot 12 april. Hè? Dan las ik vanochtend, uh, nee, zaterdag ben, las ik in de krant. En ik denk, waarbij is dit nou toch? Wie shopt voor zijn plezier in Goorlen? Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar mega super splijts van in de regio. Luidde vorige week de kop in deze krant. De uitslag van de pol kon het niet mooi illustreren. Op de site worden de pijlen, vooral gericht op Goorle, dat tegen de Super XL is gekant. En dan staat er krokodilletranen, meent ton. Ik weet niet welke ton dat is, maar in dat troosteloze winkelcentrum in Goorle gaat niemand vrijwillig zijn boodschappen doen. Is dat een nou, redacteur dit... van, van het uh, Brabantstagblad? Ik, ik heb geen idee. Nee, dat ik... moet er toch bij staan. <tie> Wie heeft het geschreven? Nee, dit, nee, dit, ja, nee dit, dit staat er zo in een heel klein stukje. Ingezonder brief. Heel klein stukje. Ja, dan denk ik, nou, ik vind het schandalig. Laat me eens even zien. Ik vind het schandalig. Zo, dan, moeten, dan moeten we op zijn minst op reageren, vind ik. Dan kunnen we niet over onze kant laten gaan. Hè? Dus dat, dat ons, ons winkelcentrum eigenlijk iets, iets, iets slechts noemen. Nee, nou. ja, ik weet is niet is dat het het is. Het is, uh, het is, is, het is waarschijnlijk uh, een ingezonde uh, brief met geweest. Of, dat is kennelijk in, uh, een actie van Brabants Dagblad. Een yeah. site waar je je mening kunt geven. Eens, oneens. Een mega super is genoeg voor. één mega super is genoeg voor Tilburg. Dat was de stelling. En daar is 50% mee eens. 50% dus oneens. En wie shopte er voor zijn plezier in Goorden, Dat zal waarschijnlijk. Een, ...een citaat zijn uit een van, van de mensen... ...die iets hebben ingevuld en, en die... Ja, maar ik, ik vind... Ik vind uh, daar, moet, daar, moet, ...daar moet iemand op reageren. Ik vind het gewoon schandalig. Nou, re reageer. Ik het schandalig, daar. ja. Ik zal, ik zal de pen maar weer eens oppakken. Nou, dan heb ik nog... eigenlijk ...ook wel grappig. Ja, dat is eigenlijk meer een landelijk nieuwtje. Dus uh, uh, er waren 2500 inzendingen... Uh, ...in 82 ...categorieën uh, uh, uh, kaas en boter. En Nederland is uh, wereldwijd ...op uh, de eerste plek geëindigd, hè. Dus Nederland maakt de beste kaas ter wereld. Dat <lacht> is toch... Met een leuk nieuwtje. Nou, eigenlijk is het geen nieuws, denk ik. Dat wisten we toch al? Nou, niet? wisten we al. Zo wisten <laughs> we dat al. Het is nu dus officieel bevestigd. Okay, dat dat is wat ik eigenlijk wel wel. al een schokkend nieuws vond, was dat de Raad van Toezicht van Lijststromen moet wegvinden, de ondernemingsraad. Want toen onvoldoende, ze hebben onvoldoende vertrouwen dat de problemen worden opgelost. Nou, we wachten het maar even af. En uh, Goorlen onderzoekt toezicht in de parkeergarage de Hoog, maar misschien dat we daar nog even over kunnen hebben straks. En dan de financiële meevallen, die geldt niet voor de container. Dus zijn ja, toch de nieuws die ik verzameld heb over Goorlen. Je hebt nog heel wat verzameld. En dan laat ik het maar even ja. bij. Overigens uh, over uh, boerenkaas gesproken, er was een uh, ikje in. Uh, en dan zei daar dus zo'n rubriekje waar mensen uh, leuke voorvalletjes uh, opsturen die ze gehoord hebben of meegemaakt. En... Uh, dan was er iemand in de supermarkt die, die hoorde, die verstond, uh, heb je de, de boerkaas al besteld? En die dacht, wat, wat zullen we nou toch hebben? De boerkaas. De boerkaas besteld. <laughs> ja. hebben we hier ook, uh, gaat dat hier ook op de plank komen, terwijl er net zo'n beetje een verbod is uh, geformuleerd. Maar het, uh, hij had het misverstaan, want het ging over of de Boer boerenkaas oh. al besteld was. <laughs> <laughs> dat is de boerkaas en de boerenkaas. Ja, leuk. <laughs> nou, eens dus even kijken. Uh, burgemeester, doet u mee met het rondje? Wat was er nieuws in Goorlen? Nou, ik uh, moet zeggen dat het uh, punt van uh, uh, Stappegoor uh, en uh, de grote mega super die daar uh, gevestigd uh, zou worden uh, in Tilburg, dat ik dat inderdaad ook wel een, uh, een belangrijk punt vind. En als ik dan mee mag doen aan die uh, Interpol, uh, dan zou ik zeggen, nou... Uh, wij hebben hier in Goorlen een fantastisch uh, winkelcentrum. En een winkelcentrum waar uh, heel veel mensen ook blij mee zijn en ook graag komen. Ja. ja, nou zal het wel zo zijn dat een heleboel dingen ertoe leiden dat nooit 100 procent het daarmee eens is. Maar mm -hmm. ik denk dat hier uh, inderdaad echt sprake is van uh, toch een uh, grote misvatting dat het hier geen leuk winkelcentrum is. Wat ik wel heel jammer vind is dat... Uh, bij dat, het verhaal van de vestiging van de grote mega super in Tilburg, er toch onvoldoende rekening is gehouden met de regiopartners van Tilburg. We zitten besloten van rekening ook in één regio, Midden-Brabant, Hart van Brabant, waarbij steeds wordt gezegd dat we ook elkaar het nodige moeten gunnen om één grote sterke regio te worden. En dan is behalve uh, de uh, grote nadelen die uit zo'n uh, mega-super uh, zou blijken, ook voor uh, de gemeente Goorde en voor trouwens meer gemeentes en ook voor een aantal uh, winkels in Tilburg zelf, is toch ook de teleurstelling dat wij dit zo heel erg laat wisten. één dag voordat het daar ook besloten zou worden in het college. Dus al met al vond ik dat een van de jammerlijke. ...punten uit het nieuws. En gelukkig ja. hebben ook wel veel meer goed nieuws. Dus, Zullen we er dadelijk nog eventjes op terugkomen... Ja. ...want uh, daar valt misschien nog wat meer over te zeggen. De jammerlijke punten uit het nieuws. Uh, als je overlijdensadvertenties ziet... ...dan is dat ook uh, vaak jammerlijk. Jammerlijk in het nieuws. Piet Wellens... ...piet Wellens timmerde... ...niet aan de weg, zeker de laatste jaren niet... ...maar was wel iemand die we langs de weg hebben aangetroffen want ja. hij was de man van de SRV ja. hij heeft jarenlang met zijn uh, kar, met zijn wagen winkelwagen door Golen getrokken ja. zo zullen heel veel mensen hem uh, gekend hebben, ja. als, als een uh, aardige kerel ja. uh, de, hij wordt hier als door zijn eenvoud en hartelijkheid, nou ik denk dat dat geen woord te veel is <coughs> was een eenvoudige hartelijke man uh, Piet Wellens is op 64-jarige leeftijd overleden, jong dus. Uh, hij is afgelopen, die uitvaart voor hem was uh, afgelopen vrijdag 9 maart in de Prochiekerk Sint-Jan. Ja, Piet Wellens, heb jij hem ook wel gekend, Bernhard? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik, ik vind het, de leeftijd op zich weer afgrijzelijk en 64 jaar nee, mijn hemel. Ja. Uh ik op ben 66, je moet er niet aan denken dat je er uitpiept of zo. Je hebt dan nog een behoorlijke periode voor de boeg, althans, dat wil je. Ja, ik vind het wel triest. Maar ik vind wel, als ik, ik, ik kijk altijd naar de overlijdensadvertenties en het valt me gewoon op. Dat je toch ook vaak jongere, jongere mensen er, er regelmatig in ziet staan. Dus dan denk ik altijd aan de, aan de, de, de pensioenfonds die zeggen, we worden met z'n allen erg oud. Te oud, veel te oud. Maar als je ziet dat er ook heel veel jonge mensen toch... Vroegtijdig het loodje leggen, dat vindt het ook een zorgelijke ontwikkeling. Dus ik zou te iedereen willen zeggen, mensen genieten. Stel niet uit, zeg maar, uh, tot later. Dus uh, probeer het een hele goede combinatie uh, en, te vormen En wint je ook niet te veel op over de pensioenen. Bijvoorbeeld. Dat is misschien ook nog een goed advies. Ja. ja. Goed, nou, dan zijn we wel door ons rondje heen. En dan uh, gaan we in gesprek met burgemeester Machteld Rijsdorp. 21 december herbenoemd. Voor een periode van vijf of zes jaar, wat is het zes nu? Zes jaar. Zes jaar? Ja. En uh, u ziet terug op een periode van zes jaar? Dat klopt, ik ben op 21 december 2005 ben ik hier begonnen. Ja. En uh, dus zes jaar later uh, gaat dan de herbenoeming in. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat ik uh, inderdaad terugkreeg op uh, uh, zes jaar... maar met heel veel plezier en uh, met uh, ook uh, heel veel enthousiasme... over de gemeente sowieso... Maar ook over alle werkzaamheden en de samenwerking die ik hier heb gehad. Dus uh, met uh, echt veel genoegen. Met veel plezier, met veel genoegen. Want uh, anders ambieer je geen uh, nieuwe periode en zou je dat niet eens willen. Maar nee. dat, uh, ja, dat blijkt daar dan wel uit. Ja, en ik vind ook het werken hier bij de gemeente uh, en voor uh, de gemeente en de gemeenschap... ...vind ik uh, heel uh, veel energie geven. Nou, dat, uh, dat geeft aan hoe, uh, hoe leuk ik het werk vind, hoe boeiend... En het, geeft hoe zinvol ook. Het, ja. geeft, het geeft u energie. Het geeft u energie. Nou heb ik ook nog genoeg energie ja, hoor. Ja. Dus, uh, maar het werk zelf geeft mij ook energie. Ja. Mm -hmm. Absoluut. Mm -hmm. Ik vroeg ja. me af zo van. Uh, ja, ik ben, zelf ben ik een ander jaar met pensioen. En dat bevalt me uitstekend. Dus wat beweegt iemand om toch zeg maar, nog zo'n periode er tegenaan te gaan. Want dan, ben je, dan ben je 70 jaar. En ik denk zo, van heeft ze het thuisfront zeg maar, geïnformeerd en, en geraadpleegd? En hoe, nou, hoe redeneert het thuisfront daarop? En, en nou, kan op? ik wel geruststellende antwoorden op geven. A, ah, dat hebben we toen, voordat ik hier kwam, heb ik overigens ook heel uitgebreid met het thuisfront gesproken. <laughs> ja. En uh, ja, ik moet zeggen. Dit is ook een, een functie die je denk ik niet kunt uitoefenen als je niet hele goede overeenstemming hebt met het thuisfonds, zoals denk je dan noemt. Ja. Dus uh, dat ja. heb ik uh, natuurlijk gedaan voordat ik hier kwam. Uh, we hebben natuurlijk samen uh, de zes jaar uh, meegemaakt. En ook voor uh, uh, de herbenoeming en... Het feit dat je dan ook aan moet mm. geven of je dat uh, zelf ambieert, uh, heb ik uiteraard ook uh, gesproken met, uh, met mijn man uh, Kees. En uh, ja, die is daar helemaal mee eens. Dat uh, ja. durf ik toch wel ja, benad, dus te zeggen. Ja, Bernard, dus dat krijgen. is weer echt een zorg voor jou minder. Dan. Ja, dat is een, ja, inderdaad. <laughs> een geruststellende gedachte. Het trouwens wel een beetje een rare periode um, van, van uh, ja, toch eerst tijdelijk uh, wat wonen. en... en uh, ja, dat heeft lang geduurd hè, voordat u eindelijk uh, een, een zits in Goorlen uh, gevonden hebt. Ja, ik, uh, ik ben wel vrij direct nadat ik uh, hier uh, benoemd was uh, uh, in Goorlen gaan wonen, omdat ik, uh, het, het staat in de wet dat een burgemeester ook in de plaats zelf moet wonen en ik vind dat ook een goede zaak, want mm -hmm. als je te midden van... Uh, uh, inwoners bent, dan weet je ook uh, veel makkelijker wat er leeft en uh, mm -hmm. hoe zaken kunnen spelen. En dat uh, onderschrijf ik dus ook. Toen heb ik eerst een uh, uh, appartement uh, uh, bij de Hovel uh, ben ik gaan uh, bewonen. En is uh, mijn man Kees nog zo lang mogelijk in... Uh, Limburg eerst uh, geweest. Omdat wij dat huis te koop moesten zetten. En dan kwam hij regelmatig naar Goorde toe. Maar na een paar jaar. Dan mm. denk je eigenlijk toch. Uh, ja wat zijn we aan het doen. Om op onze leeftijd. Nog zo'n latrelatie te beginnen. Ja, ja. Eigenlijk uh, wat mm. niet de bedoeling was. Mm. En uh, hadden we toch wel het idee. Is dat nou ook niet zonde van onze tijd. Als we niet uh, bij elkaar zijn. Dus toen ja, hebben we hier ja. een. Uh, huis. Uh, aan de Abkoefseweg uh, betrokken. En uh, nou, daar wonen we allebei met heel erg veel plezier. Dus uh, geen uh, minuut spijt. want uh, ja, jullie, we... jullie wonen toch in het paradijs, hè, zo, met uitzicht. Ja, ja. Het heet de Godelshof, maar het, nou, is, bijna, het is bijna een goddelijke hoeven, hè, zoals je daar is. woont. Jij woont ongeveer ja. precies hetzelfde, geloof <laughs> ik. Hè. Nou, ja, daarom kan dit ook beamen, <laughs> want of er is echt een mooi plekje. Ja. hebben uitzicht op het Leiddal. Ja, ja. ja. Maar er stond, er stond toch een foutje in Brouwhouder. Er stond dus bij het burgemeester Reisdorp, woont nu echt in Goorlen. En toen stond er stond: Goorlen heeft sinds kort weer een echte burgemeesterswoning. Dat is niet waar, hè? Dat is nee, dat, natuurlijk Dat niet waar. is niet waar. Dat, die ja, hebben we één gehad. hè? Uh, ja, die is destijds was een, een woning van burgemeester Elsen. Laten we het over de Wildenberg. die is uiteindelijk ook gekocht. Dat was de echte burgemeesterswoning. Dat was de ambtswoning. Ja. En nu is het zo dat uh, ja. uh, het uh, daarna heel veel jaren ongebruikelijk was dat ja. er voor burgemeesters ambtswoningen. Uh, ja. Uh, ...werden uh, uh, gekocht of dat de gemeente dus een Amstwoning had voor de burgemeester. En nu de laatste tijd uh, zie je ook uh, onder invloed van de mening van het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...weer iets meer dat er uh, gemeentes zijn die een Amstwoning kopen. Ja, ja, de dat woningmarkt maakt het natuurlijk heel ja. erg moeilijk om uh, burgemeesters uh, te krijgen... ...die uh, willen verhuizen of ja. die gaan verhuizen. Misschien wel willen, maar niet gaan verhuizen omdat de woningmarkt daar natuurlijk toch wel een grote belemmering uh, ja. op dit moment uh, voor is. Dus het wordt weer opnieuw een goed idee om, om Amtswoningen te hebben voor voor gemeenten. Het ministerie heeft aangegeven dat, uh, dat ze wat dat betreft uh, ook aan gemeenten hebben laten weten. Uh, dat Amtswoningen, dat dat in een aantal gevallen een goede oplossing kan ja. zijn. Ja. Ja. Zo uh, algemeen is het geformuleerd. Zo is het geformuleerd. Ja. Uh, dit is misschien een raar bruggetje, maar... Uh, wat, wat zijn uw gedachten over de gekozen burgemeester? Ik zou zo denken, als je ingezetene bent en, en uh, je, je, uh, je woont er al, dan is dat probleem al opgelost. Maar, maar uh, dat staat natuurlijk uh, uh, mijlenver van, van, van de zaak zelf. Dat is een principiële kwestie. De gekozen burgemeester. Ja, ik... Uh... Los van wat partijen daar verder van vinden, uh, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik vind een, uh, een burgemeester door de kroon benoemd, heeft een uh, meer onafhankelijke positie. En dat is voor uh, de uitoefening van het uh, ambt, denk ik, een goede zaak. Als je gekozen bent, uh, en ook dus als gekozen burgemeester, dan zou ook de constructie van de rest van de organisatie ook anders moeten zijn. Je zou dan eigenlijk ook je collegeleden moeten kunnen Kiezen uit, Op het programma uh, van waar zoals je ik... dat dus dan uh, bijvoorbeeld ja. ook uh, ziet bij uh, regering en uh, parlementen uh, die wat andere relatie hebben of de ministerploeg. Maar uh, ik ben een voorstander van door de kroon benoemde burgemeester. Is dat ook het VVD standpunt? Nee, niet geheel. Nee. Niet geheel. Oh nee. nee. <clears throat> er zitten nee. wel wat meer nuanceringen uh, bij uh, en er zijn ook het de grootste deel uh, zou ook een gekozen burgemeester. Uh, wel een goede zaak vinden. Ik denk, ik denk zelfs dat D66 het niet eens meer in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Want het, uh, het, schijnt, het, schijnt, er nooit, het schijnt er nooit van te komen. Nee, nee, maar goed. Ja, het zit niet in onze traditie. Dat is denk ik wel het sterkste argument. Hmm. Um. Ja, benoemd door de kroon... Ik bedoel, in, dat gedoe nu zeg maar met Aleid Wolfsen... De burgemeester van, van, van Utrecht... Hè, die ligt toch een beetje onder vuur... Dan denk ik, van, dan ben je door de kroon benoemd... Blijf je zitten... Uh, stel dat, je, ja, dat het niet zo goed gaat... Dan kan er ook een burgemeester overkomen treedt je dan terug? Hoe, hoe, hoe gaat hij in zijn werk? Denk, die man moet dat niet lekker in zijn vel zitten momenteel. Hij nou, krijgt alleen maar een ja, hoop hoon en kritiek over zich. Heen. Ja. En dat lijkt me als burgervader of burgervrouw ook erg vervelend. Ja, dat lijkt mij ja. ook. Uh, je kunt natuurlijk altijd uh, uh, op ieder moment aangeven... dat je uh, geen burgemeester meer wil zijn... of je kunt ergens anders naar solliciteren. Dat kan natuurlijk ja. allemaal... Uh, en dat is op zich geen moeilijke procedure om dat uh, aan te geven. Maar het is wel zo dat, uh, uh, dat het overigens ook niet uh, direct aan uh, de Tweede Kamer is... om een oordeel uit te spreken over uh, nee. de burgemeester van ja. uh, Utrecht ja. in dit geval. Goed. Maar, maar u zei net, van, u ja. hij was voorstander van, dus de, van een, een benoemde de kroon. Maar ik denk soms een burgemeester is toch... ...niet meer en midden dan een goede manager van een gemeente. Die moet toch een gemeentelijk bedrijf goed runnen. En dan denk ik, waarom zou je dan benoemd moeten worden door de kroon? Waarom probeer je niet jezelf daarvoor zeg maar op de voorgrond te zetten... ...en uh, via een sollicitatieprocedure is de, de beste man of vrouw nemen? Nou, allereerst uh, komt een maar die zijn het voor U er ook gewoon een sollicitatieprocedure. Ja. Maar... Uh, ik denk dat het, uh, het zijn van bestuurder overigens ook iets anders is dan het zijn van manager. Ja, ja. Ik ben zelf uh, jarenlang ook manager geweest in een ambtelijke organisatie. En uit eigen ervaring zeg ik, dat heeft toch een heel andere dimensie dan uh, het bestuurder zijn. En daarnaast vind ik dat een uh, burgemeester uh, ook meer doet dan iets managen uh, in een uh, gemeente. Behalve dat je uh, ook eigen en eigenstandige taken hebben... die eh, ook los van het college zijn... die samenhangen met het feit... dat je ook een zelfstandig bestuursorgaan bent... als mm -hmm. burgemeester. Je hebt de raad als bestuursorgaan... het college, maar je hebt ook de burgemeester... als eigenstandig bestuursorgaan. Daar hangt bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid... een mm -hmm. heel ander soort verantwoordelijkheid aan vast... met bevoegdheden die ook in de uh, wet uh, staan... en die ook een verstrekkende betekenis hebben... en die dus ook alleen... Uh, neemt ja, meestal ben je wel zo verstandig om ja. ook wel overleg te plegen, maar die je ook alleen kan uh, hebben. Dus het is anders dan alleen, um, ja. of alleen, het is anders dan manager. Ja, niet meer zeg. en niet minder, Bernard. Ik denk dat je daar uh, helemaal mis zit met, met zo'n kwalificatie. Uh, is het niet zo dat, uh, dat, dat uh, de gemeentesecretaris uh, de manager is van, van de ambtelijke organisatie? De gemeentesecretaris is de directeur of de manager ja. van de ambtelijke organisatie. En daarnaast heeft de burgemeester ook natuurlijk als bijzondere positie dat, ja, dat je het boegbeeld zoals ze dan vaak zeggen, het ja. boegbeeld het gezicht. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de portefeuille van he? u, dan dacht ik, god daar zit wat in zeg, in zo'n portret, ja. Het is niet mis hoor, wat, wat, wat met onze burgemeester allemaal voor haar kiezen krijgt algemene zaken, kabinet en representatie algemeen, openbare orde ordeveiligheid, vergunningstratie van de algemene Politieverordening, personeel en organisatie, dat is ook niet ja. flauw ...communicatie aan andere overheid... ...intergemeentelijke en internationale betrekkingen... faciliteren zaken, burgerzaken... ...handhaving, bestuurlijke... ...het is, het is niet mis... ...en ik zette bij bestuurlijke vernieuwing zette ik een vraag tekening, wat, wat, ...wat moet ik me daarbij voorstellen... ...bij bestuurlijke vernieuwing? Dat is best lastig uh, uit te leggen... ...maar uh, dat is ook een zaak die... Uh, ...voor een groot deel ook... Uh, ...door uh, de raad... Uh, ...wordt uh, behartigd... ...maar ook uh, uiteraard de voorzitter van de raad... ...wat de burgemeester ook is... Mm -hmm. uh, dat uh, houdt zich bezig met hoe zouden wij ons uh, bestuur uh, op een nieuwe manier kunnen organiseren. Op die manier dat er uh, voldoende uh, uh, duidelijkheid, inspraak, uh, participatie kan zijn van uh, raad, uh, commissieleden, burgerleden aan het, uh, aan het bestuur. En dat kan zijn uh, de wijze waarop je uh, de stukken uh, uh, bespreekt. Uh, de, het feit dat raadsleden al in een heel vroeg stadium in een uh, politiek traject meedenken, opzetten, kader stellen uh, voor, uh, uh, voor de raadstukken. Uh, overigens ook goed aangeven hoe ze de zaken monitoren, controleren. Uh, maar het kan ook zijn uh, bepaalde vormen. Uh, bijvoorbeeld hoe gaan wij vergaderen in de commissievergaderingen of hoe willen we de raadsvergaderingen inrichten. Want er zijn... Ook wel een heel aantal gemeenten die, uh, of er is ook wel een aantal gemeenten, wat bijvoorbeeld een uh, andere vorm van commissievergaderingen erop nahoudt, uh, dan wat wij hier in Goorden gewend zijn. En die vorm staat vrij, dus daar kun je ook in kiezen wat je wil. Mm -hmm. Overigens kan dat ook in de raadsvergadering, die kan ook een andere vorm hebben. Je moet wel uiteraard uh, duidelijke besluitvorming plekken. Ja, ja. Dat ja. is wel uh, gehouden. Dus die bestuurlijke vernieuwing is dus echt ook van, hoe zou het op een andere manier... ...beter kunnen doen. Die bestuurlijke vernieuwing is tien jaar geleden ingezet met, met uh, die dualisering ja, van, van het bestuur. Ja, uh, daar uh, kunnen we het misschien ook eventjes over hebben. Er heeft een artikel uh, gestaan in het NRC Handelsblad afgelopen, uh, zaterdag, waarin uh, terug wordt gezien op, op die tien jaar... De, de bedoeling was, uh, begrijp ik, dat, dat de gemeentelijke democratie uh, wat beter uit de verf zou komen. Dat, dat uh, de, de burger uh, zou zien dat, dat uh, de raad uh, een, een, een, een ertoe uh, doet. Uh, de, vroeger was dat een beetje één pot nat, uh, om het zo te zeggen. Uh, BMW en Raad, dat, dat was allemaal eigenlijk hetzelfde. Nu uh, moet duidelijk zijn dat het uh, twee verschillende uh, machten zijn. Um, er is, uh, in dat artikel uh, wordt er gezegd dat, dat uh, ja, de, de, de raad, die kan haar eigen agenda bepalen en dat dat, uh, het gaat daar vooral over Almere, dat dat in, in 30% van, van de gevallen is dat zo. Ik vroeg me af, hoe is dat nou eigenlijk in Goerlen? Uh, uh, is de raad daar, de agenda, wordt die vooral gevoed door de raad of komt die van BMW toch? Maar inderdaad is de dualisering er vooral op gericht dat de raad, de gemeenteraad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouder een onafhankelijker positie daarin inneemt. Dat daarmee de discussie, het debat ook beter zou kunnen verlopen. Als je die groepen wat onafhankelijker van elkaar laat opereren. En als het gaat over de raadsagenda, nou. in, want dat... Zo duiden we dan eigenlijk aan uh, wat uh, de raad eigenlijk als specifieke agendapunten vindt. Uh, daar heeft de uh, huidige raad van uh, Goorden wel degelijk uh, uh, een, uh, een, een bepalende stem in. Uh, het komt erop neer dat uh, onze raad uh, zeker zo'n vijf tot zes agendapunten uh, ook specifiek aanwijst als raadsagendapunten. Uh, waar zij dus een specifieke betrokkenheid bij willen hebben. Of zoals ik net al aangaf, bijvoorbeeld door in een vroeg stadium heel goed aan te geven wat de kaders daarvan zijn. Daar ook heel duidelijk bij betrokken wil zijn. Bijvoorbeeld ook op een andere manier, bijvoorbeeld door extra bezoeken, werkbezoeken af te leggen ergens. Om goed kennis te nemen van wat het probleem is en wat we daar dan mee zouden moeten doen. Of uh, door uh, zich daar op een andere manier uh, in te verdiepen of de participatie van uh, inwoners meer uh, bij wil betrekken. En uh, ja, behalve dat uh, die raadsagenda er is, zijn er natuurlijk ook heel veel andere stukken. En het is niet zo dat de raad die niet belangrijk vindt. Uh, maar ze hoeven niet aan te geven op de raadsagenda uh, dat we ieder jaar een begroting uh, nee, moeten nee, hebben. maar die andere dat stukken zijn aangeven. van BMW, die komen van BMW. Ja, het is in heel veel gevallen zo dat uh, BMW een uh, voorstel doet en dat uh, de raad over dat voorstel beslist. Maar uh, ook bij dat soort zaken waarbij het college een voorstel doet, komt het uh, vaker dan uh, vroeger voor dat er momenten van, uh, uh, zijn waarbij de raad zich... Uh, Via bijvoorbeeld een, een startnotitie of een tussenrapportage... voordat er een echte notitie in de raad ligt, een voorstel in de raad ligt... zich daar ook over uitspreekt. Nou ja, dus ja. de raad is wel degelijk in een vroeger stadium... Intensiever betrokken ja. bij bepaalde raads. Kunt u vergelijken? Hebt de, u hebt die periode meegemaakt dat het nog niet duaal was? Jazeker. Ik ben begonnen uh, in, uh, ja, het is al lang geleden, 1978. Toen was ik zelf voor zitten in de gemeente Oosterhout. Mm -hmm. En uh, toen hadden we dus nog wat je noemde het monistisch ja. stelsel. monistisch stelsel. En toen was het zo dat uh, collegeleden uit de raad kwamen. Nu ja. is het zo dat onze raad bijvoorbeeld bestaat uit 19 raadsleden... Mm -hmm. en hoeveel collegeleden er dan ook komen, of dat er nou drie of vier zijn... Uh, de 19 raadsleden blijven. Dus ja. het, die collegeleden komen er, uh, laat ik zeggen, getalsmatig bovenop. Mm -hmm. Ja, en die kunnen elders vandaan komen. Die hoeven niet in de gemeente, vanuit de gemeente. Uh, ook zelfs niet vanuit de, de politieke partijen. Die kunnen echt uh, aangetrokken worden... Dat kan, maar in de meeste gevallen zijn ze wel uit de politieke partijen en ook uh, meestal uit de plaats zelf. En dat heeft uh, natuurlijk een, ook een aantal voordelen... en misschien in sommige opzichten af en toe een nadeel. Maar ze kunnen tegenwoordig ook inderdaad van buiten. En dat ja. heeft Goorlen natuurlijk ook gekend. Ook gekend, ja. Toen uh, in de periode toen ik hier kwam, op ja. 21 december 2005... hadden wij hier twee, laat ik het noemen, buitenwethouders... Ja. die uh, Jan Hoedemaker en uh, Ruud van Eikeren... Die ook van buiten geworden kwamen ja. en ook uh, zonder op hun partij gekozen uh, kwamen om uh, hier de zaak uh, hmm. toch wat uh, meer tot rust te laten komen. Bernard, voordat we naar jouw uh, muziekje gaan, zou ik nog een laatste vraag hierover willen stellen. Als u dat zo nou vergelijkt, u hebt het dus beide meegemaakt, beide systemen, dat monistische en duale. Uh, so, ja, zou u een uh, oordeel kunnen uitspreken over uh, of het een vooruitgang is? Of het uh, toch beter gaat? Of dat het eigenlijk niet veel uitmaakt? Wat, wat is uw gevoel daarover? Ambivalent. Uh, enerzijds uh, juich ik het toe dat de raad uh, een onafhankelijke positie heeft... ten opzichte van het uh, college en daarmee ook uh, rol en taak van de raad... Uh, goed kan uh, uitoefenen. Ik denk dat dat ook goed is. Of het debat in alle raden beter verloopt, dat waag ik te betwijfelen. Als ik uh, daarover lees, uh, krijg ik ook niet echt uh, de indruk... dat dat altijd beter is dan dat vroeger was. Dus dat, uh, dat is wat ongewis. Uh, de mogelijkheid is er in ieder geval wel. Uh, wat ik uh, uh, jammer vind, is dat in uh, veel raden... Uh, de verhouding tussen de raad en het college daarmee... Uh, er één is van, uh, soms van wat uh, grotere afstand. En misschien ook groter dan nodig is. Overigens zeg ik dat dus niet op zich van de gemeente Goorle. Mm. Maar dat zie je toch wel terug. En uh, dat, uh, dat betreur ik daar waar dat zo is. Dus het heeft niet alleen voordelen meegebracht. Ik vind dat dat wel een nadeel is. En uh, hier in Goorle zijn we uh, gelukkig... Uh, uh, en dan zeg ik we, omdat dat geldt voor uh, de uh, raad en voor het college, uh, voorstander van het samenwerkingsdualisme zoals ze dat daarna zijn geen genomen. Geen dualisme. Dat het ja, dat dualisme ook niet moet ontaarden in duelleren. Duelleren ja. Moet ja, geen ja. Hoe, hoe bedoelt u een grotere afstand? Ik bedoel, is dat dan uh, dat de gemeenteraad op, op, op het afstand staat van het college? De, begrijp ik dat goed net? Nou, dat er in ieder geval een grotere afstand is tussen uh, de raad en het college, ja? dat zie je in veel gevallen dat dat uh, zo is en waarbij uh, dualisme inderdaad ook kan leiden tot, wat ik net zei, uh, tot duelleren en dat ja. moet niet, uh, moet niet uh, naar mijn idee niet uh, de bedoeling zijn en daarom ben ik dus zo nee, nee. blij met de situatie in uh, geworden waarbij we het hebben over samenwerkingsdualisme. Ja. Is oh ja, het is wel onafhankelijk. Het is duoleren met woorden. Hè? Dan, uh, ja. Als partijen elkaar dan maar vinden. Ja, Althans... ik neem aan dat het nergens letterlijk is. <lacht> nee. wel, dan gaat het niet goed. Maar... Oh ja, goed. Verlaat, oh, well, well. well. muziekje. Ja, ik heb meegebracht een, een, een cd van Don McLean. Uh, daar horen we eigenlijk veel te weinig van. Uh, die man is uh, heel erg bekend geworden met zijn nummer over Vincent, uh, over Vincent van Gogh. Maar we gaan nu draaien uh, nummertje And I Love You So. Luister maar eens. love you so The people ask me how How I've lived till now I tell them I don't know I guess they understand How lonely life has been But life began again The day you took my hand And yes, I know How lonely life can be The shadows follow me And the night won't set me free But I don't let the evening get me down are just for me You set my spirit free I'm happy that you do The book of life is brief And once a page is read All but love That is my belief And yes, I know how loveless life can be The shadows follow me And the night won't set me free ...en we zijn in gesprek met burgemeester Machtel Rijsdoop. Ik stel voor dat we een wat lichter uh, toets uh, aanslaan. We hebben net uh, het raadsdualisme uh, besproken. Um, u staat uh, zo halverwege, u kijkt terug op zes jaar, u kijkt uh, zes jaar vooruit. Als we eens eventjes teruggaan naar dat begin... Uh, ...staat er iets bij uh, wat, uh, wat, wat, wat meteen, uh, ja, wat, wat ook uh, niet meer zo gauw uit het geheugen gaat... ...van het begin van uw optreden hier in Goorlum? Ja, als ik denk aan het uh, begin echt de ja. eerste weken, dan zijn daar voor mij uh, twee uh, belangrijke momenten. Ik kwam op 21 december en op vrijdag de 13e januari werd uh, het cultureel centrum Jan van Bezauw geopend. Mm -mm. En uh, ja, daarvoor onderstelde iedereen, maar dat hoorde ik pas een aantal dagen daarvoor... Daarvoor veronderstelde iedereen dat ik de opening zou uh, verrichten en dat ik ook een toespraak zou houden. Oh ja? Maar dan is het nog best lastig als je de meeste mensen pas uh, ergens begin januari ziet. Uh, want ja, met de kerstdagen zat ik wel uh, veel op het gemeentehuis. Uh, maar uh, ja, er waren er niet zo heel erg veel in de kerstvakantie. En dan moet je dus nog eigenlijk alle gegevens gaan bedenken, verzamelen. Dus dat vond ik toch wel even spannend. Had de speechschrijver dat niet gewoon klaar liggen? Nee? Nee? Nee, dat lag er niet. Maar het is gelukkig wel goed gekomen. Maar dat vond ik wel even spannend, moet ik zeggen. En een ander punt wat me heel erg bijstaat in uh, de situatie... dat is dan wat meer een interne uh, situatie binnen het gemeentehuis... Uh, dat er uh, toen op dat moment uh, uh, sprake was van een uh, interim gemeentesecretaris. Want per 1 december was uh, de uh, gemeentesecretaris... Uh, uh, uh, met uh, uh, pensioen. Kees Troost. Ja, dat klopt. Hmm. En uh, die heb ik dus niet zelf uh, meegemaakt als gemeentesecretaris. Maar uh, de interim uh, gemeentesecretaris zou ook uh, um, een uh, plan moeten maken... voor uh, de een, uh, reorganisatie van de ambtelijke organisatie. En uh, daar... Uh, had ik uh, toch wel uh, zo mijn vraagtekens bij of dat uh, wel uh, goed zou komen. En die vraagtekens die werden voor mij eigenlijk uitroeptekens... dat we dat anders zouden moeten doen. En toen hebben we uh, vrij vlug eind januari uh, afscheid genomen. En dat is natuurlijk op zich een heftige ja. organisatorische situatie. Uh, en dat doe je meestal niet zo helemaal aan het begin als je ergens net bent. Mm, mm. Maar ik dacht dat dat de beste oplossing was en ik denk dat ik achteraf daar geen, nou zeg ik wel erg voorzichtig... geen ongelijk in had, ik vond ja. dat ik daar gelijk in had. Ja. En dat is ook verder allemaal daarna goed gekomen. Mm -hmm. Maar dat, dus dat, dat staat je natuurlijk wel... altijd bij, zo in het begin. Dat, ja, dat je daarmee wel... moet beginnen. Ja. ja. Dat was een heftige. Dat was een heftige. Hoogtepunten, dieptepunten. In die zes jaar. Uh, ja, ook veel hoogtepunten, denk veel ik. Veel hoogtepunten. Ja, ik, uh, dat denk ik wel. En natuurlijk ook wel een aantal dieptepunten... in die zin dat je... Uh, ...dat dingen eh, niet doorgaan. Wat ik als dieptepunten beschouw is dat je eh, door financiële omstandigheden... ...zoals eh, op het eh, laatst van de vorige raadsperiode en het begin van deze raadsperiode... ...dat je merkt dat je eh, ja, door de financiële crisis eh, plannen bij moet stellen. Dat vind ik heel erg jammer, mm. eh, eh, maar wel realistisch. En uiteindelijk gaat het er altijd om dat je eh, binnen de context van de mogelijkheden... ...de beste oplossingen zoekt. Dus ik ben er wel uh, tevreden mee. Maar ik vind het wel jammer dat bepaalde dingen niet ja. uh, konden doorgaan. En verder denk ik dat er ook veel hoogtepunten zijn op verschillende terreinen. Ik zou maar zeggen, leuke hoogtepunten zijn manifestaties... ...zoals uh, uh, de huldigingen van Irene Wust ...of uh, ja. uh, mooie tentoonstellingen... ...of uh, het feit dat we uh, goede debatten hebben gevoerd over... Uh, de ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Goorle en de toekomstvisie. Dat vond ik allemaal weer echt de hoogte. Ja, ja, ja. ja. En zo'n bouwplan, bijvoorbeeld, als het. het, het, de van, het van de Wilde van de Wildenbergpark. De dat het niet doorgegaan is. is dat, ja, dat vond ik is dat vond ik op zich heel jammer, omdat ik denk dat de, de plek waar wij dat wilden situeren een uh, goede zou kunnen zijn. Ja. En dat wij dus daar ook in gedachten hadden om een topsportlocatie uh, uh, te maken. Uh, maar als je uh, realistisch bent en je ziet dat je daar de voorfinanciering uit de woningbouw uh, haalt, terwijl op dat moment de ja. woningmarkt uh, zo slecht ja. gaat, ja, dan ja. moet je je plannen bijstellen. En ik ja. denk dat dat de kracht van... Uh, van Goorle ook is uh, dat, uh, dat we hier uh, en realistisch mm -hmm. en creatief zijn. En met die twee mogelijkheden moeten we toch wel naar Nederland kunnen komen. En dat komen we ook steeds. Ja. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat, dat vind ik jammer. Ja. Ja. Maar dat vond ik wel... Uh, ik ben wel tevreden met het feit dat we realistisch ja. zijn. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Maar Goorle heeft ook best wel eigenlijk wat bouwplannen. Hè? Ik bedoel, het is niet zo zeker. dat de bouw hier stilstaat, hè? Dus nee. kijk, wat Verpijnbroek, zeg maar, voornemens is uh, te doen daar aan de Watermodestraat. En dan richting, ja, en uh, om de fabriek heen, uh, uh, richting Vloed. Nou ja, ja ook, en als je uh, ziet wat... plannen. Ja, en ook wat een prachtige zaken er uh, nu uh, liggen. Zoals bij de Boskes, uh, ja. de brede school die daar gebouwd is. Als ja. ik kijk naar de ja. Frankense driehoek, ja. met de mogelijkheden die daar nu allemaal zijn. Dan denk ik dat er uh, tot nu toe iedere keer uh, ja. toch uh, ja. veel, uh, ja. veel gebeurt in veel die afgelopen zes jaar. Ja, en ook nou. op het gebied van het feit dat wij dan in deze periode ook zien dat het ook op sociaal gebied toch heel veel zaken in stand blijven en er bij bijvoorbeeld minima-beleid toch steeds ook geen concessies zijn gedaan. Mm -hmm. dus ik noem, ik heb wel. die zes jaar, ik heb het ook zo zitten terugkijken en ik dacht, nou, ik, ik noem uh, karl heinz Roche hoe kijkt u terug op die discussie? U bent uh, toen zeer zwijkzaam geweest. Uh, ik, ik vraag mezelf af of u zich ooit hebt uitgelaten uh, over, over die kwestie. Uh, is daar nou iets over te zeggen vanuit uw uh, positie? Nou, nee, niet zoveel. Uh, wij hebben toen uh, geoordeeld dat uh, uh, wij uh, een aantal uh, beelden hebben voor uh, de herdenkingen. Uh, daar besteden we veel aandacht aan. Uh, en dan gaat het uh, uiteraard over de tafels uh, uh, op, uh, uh, vlakbij het uh, Jan van Bezouw. Uh, maar dan gaat het ook over uh, andere monumenten... zoals uh, de uh, monumenten bij uh, de Sint-Jan in Riel. Maar ook uh, bij het uh, daché monument En uh, op een gegeven moment uh, is dat ook, uh, heeft dat ook... Uh, zijn waarde bewezen, uiteraard ook op de begraafplaats waar het monument staat en waar ook het indië ja. nog weer extra staat. En uh, ja, het beeld van uh, uh, zoals dat uh, ook uh, steeds uh, wordt genoemd: de Goede Duitser, die uh, daar hebben wij uh, verder geen. Uh, geen stelling uh, verder in ingenomen. En het was wel duidelijk dat er dus heel uh, veel verschillende meningen... ook in de Goorlesse mm. gemeenschap waren. Ja. En dat speelt natuurlijk wel een grote rol. Om uh, op een periode die uh, toch uh, voor velen zo uh, moeilijk en verdrietig is geweest... Uh, uh, moet je denk ik niet een omstreden uh, beeld uh, gebruiken om, uh, om die toekomst die het toch opriep en daar kwamen dus heel veel reacties toch ook bij ons binnen om die dan te verscherpen. Dus dat, maar u bent zeer terughoudend geweest, u hebt zich eigenlijk nooit uitgelaten over voor of tegen. Nou, we hebben toen wel gezegd dat wij daar verder geen, geen voorstander van waren om dat bijvoorbeeld te betalen of te kopen of ja, nieuw ja. op te zetten, daar hmm. waren wij duidelijk in. Ja, ja, ja. ja. Ja. Ja, er is ontzettend veel over te doen geweest. Nu staat dat beeld, je staat daar in de tuin, in een voortuin in Riel. En mensen uh, rijden al langs, kijken er naar, En er wordt eigenlijk totaal geen discussie meer aan besteed. Het is compleet voorbij. Ja. Compleet. Ik denk wel eens van, God, er is ontzettend veel poeha over geweest destijds. En ik weet niet goed, uh, er enige tijd plannen waren om het in, in ons heemuseum op te nemen toen inderdaad zeg maar de, de, de, de stichting Gijzelaars.. ...ons echt bijna zo ...dat gebeurt niet of wij komen niet meer naar jullie... ...of uh, de palen van de gijzelaars... ...die gaan verdwijnen uit jullie museum... ...ik vond dat een hele nare tijd... ...een hele nare discussie... ...die zo, um, dan moet ik zeggen, zo hoog werd gevoerd... Dat, ...dat ik er bijna van schrok... Hè? Zo, we, is, ...is dit nou toch? ...dat vond ik heel eng... Mm -hmm. Nou, ...het beeld is, da is daar geplaatst... Hè? Is, ...is onthuld hè? een beetje met aanhaling ...en het is gewoon voorbij... Die ...mensen praten er niet meer over... Nee. Maar de emoties waren toch wel uh, heel heftig. En daarom zeg ik ook: van het was duidelijk een heel omstreden situatie. Met voor- en tegenstanders. Maar uh, uh -uh. zeker ook heel veel mensen die daar uh, hun uh, uh, persoonlijke uh, gevoelens bij hebben geuit. Ook schriftelijk uh, uh -huh. naar ons toe. En ons hebben gevraagd: doe dit niet. En uh, ja, nou, die ambivalentie is voor ons wel de uh -huh. reden geweest ja. om te zeggen: Dit, dit is niet. Uh, de goede vorm waarin we Wat wij als extra. gemeente moeten omarmen. Ja, en wat er en, en... uiteraard iemand op privéterrein plaatst. Ja, dat is vrij. Dat is vrij. En mm -hmm. dat, daar staat het nu. Mm -hmm. Goed, goed. Ik vroeg, ik vroeg me af, als de burgemeester in de spiegel kijkt... ...en heeft er zoveel jaren op zitten... ...en is nu ver van tweede termijn aan de slag... ...vraag je dan, jezelf wel eens af... ...van wanneer ben ik nou een goede burgemeester? Wanneer noemt iemand zich een goede burgemeester? Waarom moet je dan aan voldoen? En kijkt u straks nog heel veel voldoeningen terug op die periode en zegt, nou, om die en die reden vond ik dat ik het goed gedaan heb. Uh. Bernard, dit is haast iets voor een afsluitende vraag. Zou je die nee. nog eventjes laten liggen? Ik heb nog veel zo, meer. Zo, ja, maar dat we die uh, voor het laatst bewaren. Dat mag. Want dat is echt zo'n afsluitende vraag. Maar we hebben hier nog stappen voor liggen. Uh, Super XL verhit de gewoederen stond er uh, in het Brabants Dagblad op 3 maart. Maar u wist er natuurlijk al veel langer van dat het eraan zat te komen. Uh, op uh, dinsdag 6 maart lezen we, plan ja. Nieuwstappen door gaat wel dat door. Gaat wel Hebben we eigenlijk nog, uh, nog, nog, want het college heeft laten weten, wij gaan met alle mogelijke middelen gaan we daarvoor liggen. Dit gaat niet door. Het gaat wel door. Wat is het? Nou, uh, u zegt, u wist daar natuurlijk al lang van. Ik gaf net aan, daar wisten wij helemaal niet zo heel lang van. Dat is ook op zich een teleurstelling, denk ik, als je dat uh, uh, zo weinig communiceert uh, vanuit uh, een uh, buurgemeente. Omdat de effecten van een uh, en zo grote gemeente. En de buurgemeente is Tilburg. Tilburg ja. Ja, uiteraard, ja, ja, ja, ja, uiteraard, want Geen daar komt uh, Stappenhoor ligt ja, ja. ook in Tilburg, dus uh, dat is duidelijk. Het gaat niet over heel van een beek. En, nee, maar ik, maar ik deze, deze uh, grote uh, megastore heeft natuurlijk wel effecten. Uh, dat geldt zowel voor de gemeente Goorden Als ook, uh, zoals de Kamer van Koophandel aangeeft. Uh, voor de gemeente Heelvarenbeek niet uh, zomaar voorbij zal gaan. Mm -hmm. Dus het, het is nogal wat wat daar gebeurt. En uh, goed als er gezegd wordt dat gaat door, wijs ik ook op dat uh, zowel binnen uh, de winkeliers van uh, binnen de gemeentegrenzen van Tilburg als ook uh, in de uh, uh, opmerkingen die de Kamer van Koophandel daarvan uh, maakt, is het niet uh, onverdeeld positief uh, nee. dat het wordt gezien. En ik, uh, ja, ik, ik heb daar wel in ieder geval mijn zorgen over en wij willen daar uh, inderdaad uh, en wij laten daar ons uh, natuurlijk ook uh, goed uh, juridisch doorraden, wat wij daar dus nog tegenin kunnen gaan zeggen. Ja. We zijn niet uh, geïnformeerd. Uh, Hamming, die, Hamming die, die, uh, speelde die bal terug. Wij zijn ook niet geïnformeerd door, door, door een tweede super uh, in Ja, Is dat, dat, flauw? Is, ja, dat is is flauw. flauw? Ja, dat is heel flauw. Terwijl ik uh, Jan Hamming meestal helemaal niet flauw vind. Mm -hmm. uh, maar dan moet ik toch zeggen, in dit geval vind ik dat wel flauw. Uh, A, uh, hij is uh, lange tijd geleden, uh, heeft hij uh, kennis kunnen nemen van het feit dat dat zo was en is hij daar ook van op de hoogte geweest. En B, uh, uh, de winkel waar hij het, uh, de supermarkt waar hij het over heeft, is absoluut onvergelijkbaar met de megastore. Ja. Dat is een buurt -super. Ja. Dus de effecten daarvan zijn ook totaal anders. Ja. Dus uh, het is jammer dat, uh, dat uh, in de Tilburgse Raad uh, daar niet op gereageerd is, dat kunnen wij natuurlijk uh, daar op dat moment ook niet doen. Nee. Maar uh, dat, was, uh, uh, dat was in ieder geval niet terecht dat hij dat zei. Nee. En hij wist beter. Maar, maar, maar het, het, ja. het, het gaat er toch komen, want de opvolger van Hamming, dus ook Blauwbroek, die mag dus het zogenaamde omstreden plan voor Nieuwstappen voor als eerste karwei definitief door de raad loodsen. Zo staat het althans in de krant en dat artikel van 6 maart. Dus ik bedoel, dat gaat er toch wel komen? Denk ik dan, denk ik dan. Of is er nog van alles mogelijk? Nou, wij laten ons juridisch ook raden voor wat wij daar nog aan kunnen doen. Mm -hmm. ja. ja, we zien elkaar bij de rechter. <laughs> Bernhard, jij, jij uh, ik heb ook nog wel vragen, maar nou uh, mag jij weer. Nou, ik vroeg, nee, even de vraag, ik vroeg me ook af: zo, hebben, bijvoorbeeld, hebben burgemeesters ook functioneringsgesprekken met de commissaris van de koningin? Want ik bedoel, jullie worden benoemd door de kroon, hè, de, de, de commissaris die, die, ben die, die benoemt in feite. Maar kom je ook wel eens terug bij de commissaris? Over, kom dan maar eens vertellen na zes maanden burgemeesterschap van hoe het u bevalt en hoe het ons bevalt? Gebeurt dat? Dat gebeurt niet na zes maanden, maar wel uh, zo uh, ja, iedere anderhalf, twee jaar. Ja, ja. En uh, ik ben daar dus eerst voor uh, in gesprek geweest met mevrouw Mai, En mm -hmm. uh, nu met uh, de heer Van der Donk. Mm -hmm. Dus uh, dat gebeurt zeker wel. En zijn, het, zijn, er zijn dat plechtmatige gesprekken of uh, nee, nee. zijn het heel realistische gesprekken? Geef ze man nou, ook aan van bijvoorbeeld nou, dat had misschien anders gekund of doen ze daar geen enkele uitspraak over. Nou, allereerst is het niet gebruikelijk dat je over dat soort gesprekken <lacht> Nee. nee, nee. Uh, dus voor het is soort geheim van zoestijk, zullen we zeggen. Maar... maar ik kan u wel zeggen dat zijn uh, geen beleefdheidsgesprekjes. Mm -hmm. Dat zijn uh, dus realistische, dus. serieuze, mm -hmm. uh, goede gesprekken. Waar de tijd voor wordt genomen en waar het ook over echte dingen gaat en ook over. Uh, uh, hoe je het ervaart, maar ook hoe het is. Ja. Dus, uh, nee, dat zijn uh, waardevolle gesprekken. Ja, ja. Wat vindt u erg leuk, wat vindt u minder leuk aan de functie van burgemeester? Wat zegt u, nou, daar mogen ze me straks voor wakker maken. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En dat, nou ja, oké, okay, dat hoort erbij. Nou, het klinkt uh, misschien uh, heel erg positief, maar uh, ik vind uh, de meeste dingen gewoon echt heel boeiend leuk. En natuurlijk is het woord leuk ook niet op alles van toepassing, nee. want iets wat je boeiend vindt uh, en interessant is niet altijd leuk. Dat zijn ja. soms ook hele serieuze dingen. Ja. Maar ja. ik uh, vind zowel de inhoudelijke kant van het uh, werk uh, vind ik heel erg... Uh, boeiend. Uh, ja, en, en zeker ook bijvoorbeeld uh, aspecten van veiligheid vind ik belangrijk. Ja. En die doe ik ook graag. Overleggen daarover doe ik ook graag. Maar er zijn ook dingen die ik gewoon heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n tentoonstelling. Nou, zo'n tentoonstelling openen. of kennis nemen van uh, wat mensen doen. 50-jarig huwelijksfeest. Uh, naar iemand toe gaan. kan net zo goed heel erg leuk zijn. Ja, ja, ja, ja. En het gezicht zijn van de gemeente. Uh, of de gemeente ergens vertegenwoordigen. vind ik ook leuk. Dus. Uh, ja. ja, leuk, boeiend, zinvol. Mag ik ja. even vragen naar de opening en het slot van, van de raadsvergadering? De stilte aan het begin en aan het einde. Hoe, hoe is het daarmee gesteld momenteel? Daar is eerst van aangekondigd door de heer van de Put van de Partij van de Arbeid... ...dat hij daar een, een verandering in wenste aan te geven... ...en daar ook met een initiatief voor zou komen... Maar uh, later is hij daarop teruggekomen en uh, heeft gezegd dat hij daar geen uh, voorstel voor uh, zal indienen. En uh, dat komt omdat de meeste mensen van de raad uh, die stilte uh, toch wel zinvol vinden. En ieder vult het voor op zijn eigen manier ja. in. En uh, uh, ja, de meerderheid heeft dus geen behoefte aan een ander voorstel oh, op dit is, moment. Het is van de baan. Ja, op dit moment is ja, dat ja. van de baan. Ja. U bent zelf ook voorstander van uh, beginnen met stilte. Een bezinnend moment, een stilte moment. Ik kende het niet uh, vanuit uh, een andere gemeente op deze manier. Uh, ik uh, vind een moment van stilte, uh, vind ik wel, kan, kan zeker waardevol zijn. En vind ik zelf ook wel uh, waardevol. Uh, ik kende uh, wel een, uh, een gemeente uh, waar uh, eerst met uh, gebed uh, begonnen werd. Dat... Uh, vind ik zelf uh, uh, niet zo uh, geschikt uh, bij een uh, mm -hmm. politieke vergadering die de mm -hmm. gemeenteraad toch is. En is ook uh, niet, uh, denk ik, voor uh, alle raadsleden zinvol en daarmee dus niet ja. zinvol voor de raad. Ja. Ja. Er zijn toch veel raadsleden die daar niet aan hechten en uh, die dat niet op die manier beleven. Dus mm -hmm. dat vind ik, ik vind het zelf politiek en... Uh, ik geloof ook beter om dat niet op deze manier nee, bij elkaar te verbinden. Maar zoals dus, we het hier in Goorlum invulling hebben gegeven. Ja, waarbij het een moment van bezinning kan zijn of van persoonlijke overdenking zoals ik het meestal formuleer. Ja. Waarbij je dus toch even ziet dat een gemeenteraadsvergadering... Uh, toch een belang vertegenwoordigt, want je doet iets wat je niet voor jezelf beslist, maar wel voor de hele gemeenschap. Ja. dat kan een hele goede bijdrage ja. zijn. Dus daar ben ik... Uh, het overstijgt eventjes precies ja. het persoonlijke en het... Ja. Even, zelfs dat is de wat bedoeling ervan moment, en dat, zie ik dat zit erin. Ja. Um, we hebben nog vier minuten ja. in en ik heb twee heel belangrijke vragen, als het mag. Als eerste uiteraard van uh, hoe lang blijft Goorlen nog zelfstandig? Of komen we nog eens bij Tilburg? En wanneer bezoekt de koningin Goorlen en voor mijn part ook Tilburg, wordt daar, wordt daar actie op ondernomen? Of hoe gaat het in zijn werk? Maar eerst, hoe lang blijft Goorle zelfstandig? Als het uh, aan uh, dit gemeentebestuur uh, ligt, en aan, uh, aan mij, denk ik dat uh, Goorlen uh, nog lang zelfstandig uh, zal zijn, en zeker niet uh, bij Tilburg uh, zal horen. Mm -hmm. Niet omdat Tilburg op zich niet... Uh, een goede gemeente zou zijn. Ik zet mij daar zeker niet tegen af. Maar wel omdat ik denk dat uh, als er uh, zou moeten worden gezocht naar een vergroting van uh, mm -hmm. Goorden, okay. de dus schaal groter, groter zou moeten zijn, dan zou het verre te verkiezen zijn om te zoeken naar uh, gemeenten met een uh, min of meer zelfde culturele identiteit. Mm -hmm. Een dorpse. Uh, uh, sfeer, uh, Ik zeg niet een agrarisch dorpse sfeer, maar een dorpse sfeer, een niet-stedelijke cultuur. En uh, dat geeft veel meer aansluiting uh, dan uh, bij een stedelijke uh, gemeente zoals Tilburg is. Ja. We willen wel graag goed samenwerken ja. met Tilburg in de regio, maar dat is toch een andere kwestie. Dus zelfstandig, uh, ja. we hebben overigens een goede uitgangspositie om zelfstandig te zijn. Het gaat ons uh, okay. niet slecht af. En we kunnen. We hebben voldoende bestuurlijke uh, daadkracht. Ja, nou, en ik vind dat een geweldig antwoord. En dan ja, komt de koningin ja, naar nou, Koren. Dat is royalist. <laughs> we hebben uh, geen uh, verzoek ingediend. Uh, Waarom niet? Waarom niet? Uh, ten eerste uh, moet je uh, ook uh, zorgen voor een... Uh, Heel goed programma uh, als ze willen komen. En dat zou kunnen zijn op een gegeven moment als wij een uh, aangelegenheid hebben... dat ze een keer zou kunnen komen uh, voor een opening of voor iets anders. Mm -hmm. Maar uh, dat moet je ook heel vroeg indienen. Mm -hmm. En dan heeft het ook altijd nog wel een paar jaar nodig voordat ze dan ook echt komt. Nou, we moeten afronden die uh, vraag die vroegtijdig gesteld was... te vroeg naar mijn smaak, die blijft dus in de lucht hangen... Uh, Bernard, nou, uh, burgemeester, we nodigen u uh, nog een keer uit, uh, want, want uh, zelfs een uur is niet genoeg om, om uh, al onze vragen te bespreken. Ik had er ook nog wel een paar liggen. Ze zijn niet allemaal aan de orde gekomen, maar het was ongetwijfeld een boeiend uur. Uh, wij danken u uh, hartelijk voor uw komst. Uh, veel succes komende zes jaar, nog veel genoegen. Uh, Dank u dit was Goldse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.